Becky Rose, Angry In de Dulac and Dubois remix En ja Sorry Dat we er doorheen praten Maar ja, hij staat te trappelen van ongeduld Ja En wie staat te trappelen? Nou, de one and only DJ Dion Sidney Het komende uur Non-stop in de mix, speciaal voor jou En alleen hier bij het Op jouw CFM Zandvoort Dit is DJ Dion Sidney en ja, mocht je het een keertje gemist hebben... Onze uitzendingen, ze zijn ook gewoon na te luisteren. www.zvmzandvoort. En daar is een heel archief. Dus denk je van nou... Twee weken geleden was zo'n vette uitzending. Die wil ik nog wel een keer horen. Gewoon even www.zvmzandvoort. Daar zit ook onze knop voor de livestream. Dus zit je op het strand? Ga je op vakantie? Je kunt ons altijd meenemen. Als je een paar vliegtickets hebt... We zijn ook niet de beroerdse. We stappen zo met je mee in je privéjet. Dit is DJ die, Dion Zinnie. Dit is het ritme van Siert.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 Are you ready for some old school? En dan zie je het beyond the wheels of steel. The one and only DJ Dion Sydney. En ja, nieuwsgierig naar wat hij draaide. Ja, normaal gesproken kun je elke week de See It-playlist krijgen. Stuur gewoon een mailtje naar see it at Zandvoort.nl met jouw e-mailadres. En we voegen jou toe op de mailinglist van wat er allemaal gedraaid is. Heb je daar geen zin in? Dan heb ik hier even een opzomming van wat. DJ ons hier onder andere heeft gedraaid. Hij trad af. Met niemand minder als x Nothing but love for you. Gevolgd door Enrique Ecclesias. featuring Pitbull. I like it. In de Avicii remix. Fiddle Le Grand en Funkerman. Ze kwamen ook nog voorbij met een nieuwe plaat. New Life. In de Bingo Players remix. Vervolgens Balkan Snow. In de René Cuppens en Sebastiaan Lentz remix. Kelly Rowlands. Die was ook van een partij met Commander in de David Quetta remix. Chumba Wumba, tap th Tumping. In een eigen productie van DJ Dion Sidney. Ontzettend lekker, al zeg ik het al. Adrian Lux, Teenage Crime in de en Henrik B remote. Kom ook nog voorbij in zijn zit. Dennis, fan van Data Life. Moest ook Cascada met Dynasty draaien. Marcel Woods met de bottle. Ook helemaal lekker. En ik zeg je. Hij gaat nog eventjes door. Zometeen na de klok van 11. Staat hij er weer helemaal klaar voor. The one and only DJ JK. Dus zorg dat je erbij blijft. Hier op jouw CFM Zandvoort. 106.9. 104.5. Of via de livestream op Zandvoort.